Vorige keer hebben we het gehad over de kerk en, en God, specifiek dan over de betekenis daarvan. Vanavond zouden we het hebben over Israël. En dan denk ik niet direct aan de staat Israël of wat men noemt de Joden. Uh, uit hoeveel stammen bestaan de Joden? Uh, twee, twee en een half. Juda, Benjamin en een deel van Levi. Wist ja. uh, u dat Amsterdam uh, een burgemeester heeft die een Levite is? Ja. Cohen? Cohen. ja. <tie> maar ik wil het hebben over het Israël waar de Bijbel over spreekt. De vorige keer hebben we gelezen. Jeremia 17, vers 5. En ik zou nou eigenlijk die, eh, die tekst nog een keer willen herhalen. Alleen nu met het stukje wat erbij hoort erachteraan. Wat we de vorige keer niet hebben gedaan. Dat heb ik trouwens bewust gedaan. Jeremia 17. Vers Vers 5. Zo zegt de eeuwige. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van mij afwijkt. Hij toch zijn, zal zijn als een kale struik in de steppen die het niet merkt als er iets goedkomst, maar staat in dorre orde in de woestijn en zildachtig, onbewoond land. Maar gezegend is de man die op de eeuwige vertrouwt, wiens betrouwen de eeuwige is. Hij toch is als een boom aan het water geplant... die zijn wortels tot aan een beek uitslaat... en het niet merkt als er hitte komt. Maar welks loof groen blijft... die in een jaar van droogte geen zorg heeft... en niet nalaat vrucht te dragen. Mensen die niet weten wie ze zijn... Mensen die geen fundament hebben, mensen zonder een duidelijke achtergrond, lijden veel. Mensen die hun identiteit, hun achtergrond niet kennen of die niet hebben, zijn mensen die vaak dwalen in een stuk onrust en verlangen naar een bodem in hun leven. Je kunt denken aan een kind wat in een gezin geadopteerd wordt. Uh, het kind wordt vol liefde opgevoed, krijgt alles wat het, hebben, wat het nodig heeft. Ik zeg wat het nodig heeft, niet wat het wil hebben. Dat is nou iets anders. En als het kind de puberteit bereikt heeft, dan ineens komt daar die vraag... ...als het te weten komt van, dit zijn niet je echte ouders, maar wie ben ik dan? Ze willen weten waar ze vandaan komen. Ze willen weten wat hun fundament is. Ze willen weten wat hun ouders, wie hun ouders zijn. En dat is een heel normaal menselijk iets. Ik ken dat zelf ook uit mijn eigen leven. En dit is een groot probleem... ook van het christendom... in deze tijd. We hebben al eerder gezegd... als we boeken pakken over de kerkgeschiedenis... dan beginnen die met Augustinus. Of als je de boeken van de protestanten pakt... beginnen ze met Luther, Calvin, Zwingli, Hus. En het grote probleem van veel... Gelovigen is dat ondanks die kerkgeschiedenis ze rondwalen zonder een fundament. Ze gaan naar een kerk, de kerk waar ze in zijn opgegroeid. Of ze zoeken een kerk, een kerk waar ze zich thuis voelen, waar een groep mensen is waar ze mee overweg kunnen. En waarom? Omdat ze hoort, als je een gelovige bent ga je naar de kerk... En het is goed voor je ontwikkeling, het is goed voor je kinderen, het is goed voor je gezin, het is goed voor je omgeving en het is nog een getuigenis ook. Maar op een ochtend of een avond, ineens: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom geloof ik in Yeshua? Waarom geloof ik in een God? Wie is die God? En nou kunt u zeggen van, ja daar hebben wij allemaal geen last van. Ik denk dat ik dan moet zeggen van, onderzoek uw hart. Want het is een identiteitscrisis waar heel veel mensen mee rondlopen. Benoemd of onbenoemd. Een deel van de redenen van deze identiteitscrisis ligt circa 1700 jaar geleden, ergens in de vierde eeuw. Toen... De kerk in zijn algemeenheid begon in zijn wortels te verlogenen. In de latere reformaties zijn heel veel dingen van die Roomse kerk weggegooid. Soms een beetje te veel. Soms te weinig. Maar in één zaak bleven alle hervormers, net als de kerk wereldwijd, volharden. Schrik niet. Ze bleven volharden in de ontkenning van hun achtergrond, in de ontkenning van hun wortels en in de ontkenning van hun verbondenheid met iets anders. In het begin, laten we zeggen vroeg vierde eeuw, raakten mensen verward omdat de kerk, de joden in zijn algemeenheid, ging verstoten, ging vervolgen, ging afstoten uit de kerk... En toch bleven ze verkondigen dat Yeshua een Jood was. En niet een Palestijn zoals wijlen Yasser Arafat beweerde. En Jood zijn was in die tijd heel erg impopulair. Als volk bestonden ze niet meer. Ze waren verstrooid over het totale Romeinse Rijk. Het land Israël bestond niet meer. Want door de Joodse opstand tegen de Romeinen onder eh, Shimon Bar Kochba was de Joodse staat volledig vernietigd door keizer Hadrianus. En in het jaar 135 is Jeruzalem tot op de laatste steen met de grond gelijk gemaakt. En geloof het of niet, maar de bewijzen liggen in Jeruzalem, je kunt ze zien, zelfs op die dvd van de TV zie je daar een stukje van, zelfs de tempel is tot op de laatste steen toe afgebroken. Daar waren de Romeinen heel goed in. En die stenen, voor degene die ooit in Jeruzalem zijn geweest, als je daar in dat, op dat plein staat bij wat men noemt de klaagmuur, dan kijk je daar omhoog, dat is echt nog de originele muur. En het niveau van, van de plaats daar van, van het tempelplein, ligt twee meter boven het niveau van het Jeruzalem van de tijd van Yeshua. Dus tel er nog twee meter bij. Die stenen zijn over die muur heen gesmeten, allemaal naar beneden. Er is van de tempel niet dat overgebleven. Op die puinhopen van de stad heeft Hadrianus een nieuwe stad laten bouwen. Aielli Capitolina. En zijn eigen familienaam gekoppeld aan het Latijnse woord voor kapitol van Rome. Die had er geen thuis meer, geen land, geen regering. Wat deden de Messias joden dan? Die hebben zich met die opstand niet bemoeid. Vreemd, hè? Simon Bar Kokba was een zeer charismatisch mens. Als hij vandaag in de dag geleefd zou hebben... zou hij in Amerika een steenrijke tv-dominee zijn. En een van de grote rabbijnen, Rabbi Akiva, in die tijd... uit Safad. ...heeft verklaard dat Shimon Bar Kokma de messiah van de joden was. En dat was de reden voor de messiahsbeleiden die joden om af te haken. En over hoeveel mensen hebben we het dan die afhaakten? Een paar honderd? Een paar duizend? We hebben het over tienduizenden. Die tekst in Handelingen, dag Handelingen 9 waar staat in jullie vertaling dat er duizenden Joden waren die de ogen geopend werden en de Torah getrouw bleven. Daar staat geen duizenden, daar staat tienduizenden. En als je ooit in de gelegenheid komt om West-Jordanië te bezoeken, ga dan eens naar de stad Petra, uitgehouden in de kalkrotsen. Voor 85% zeker weten we dat dit gedaan is door de Messiasbeleidende Joden die gevlucht zijn naar de bergen. In de opstand van Bar -Kochba. Het blijft nooit helemaal zeker, want het is, uh, ja. Maar eigenlijk denk ik dat het wel waar is zo. En als je dan Petra ziet, dan snap je wel dat dat niet door een paar honderd of een paar duizend mensen gemaakt kan zijn kan helemaal niet. De kerk die 200 jaar later door de Romeinse keizer tot staatskerk werd uitgeroepen probeerde bij die keizer in gevleid te blijven. En nog voor het concilie van Nicea, tweede concilie van Nicea 323 begon men waar is Jeruzalem? Waarom moeten we naar Jeruzalem kijken? Rome is onze hoofdstad. Rome is het centrum van ons geloof. Rome is de stad waar Petrus, dit staat letterlijk in de geschriften, Rome is de stad waar Petrus de kerk gevestigd heeft. En met die Joden, we hebben niks mee te maken. Kijk eens wat ze gedaan hebben. Ze hebben onze God vermoord. Lieve mensen, dit zijn geen sprookjes, dit is werkelijkheid. Dit staat zwart op wit. Eind van de vierde eeuw verscheen er zelfs een boek met de titel De Stad Gods, geschreven door de heilige Augustinus. Waarin hij afstand neemt van Israël, afstand neemt van Jeruzalem en zelfs een heus verhuisbericht schrijft. Hij schrijft letterlijk dat God Jeruzalem. Israël en de Joden. De rug heeft toegekeerd... en zich voor eeuwig gevestigd heeft in Rome. En zo begonnen de gelovigen langzaam maar zeker af te dwalen... van hun wortels... en begon er een kerk te ontstaan. Alleen... er stond een, ontstond een probleem. Een paar jaar later... ...hadden wijze priesters... ...die van bekering nooit gehoord hadden... ...de codex van de Bijbel samengesteld. De Septuagint hadden ze. Het Oude Testament, wat door Grieken, Griekse rabbijnen vertaald is in het Grieks... ...waarvan ook de volgorde totaal veranderd was. Dus daar hebben ze weinig aan veranderd, die hebben ze alleen maar in het Latijn vertaald. Maar... ...wat men noemt het Nieuwe Testament, bestond niet. En dat hebben ze ook in een bepaalde codex samengesteld... ...en dat hebben ze allemaal samengevoegd... ...en dat is vertaald in het Latijn. <coughs> en dat werd de Vulgata... ...de officiële bijbel van de kerk in die tijd. Maar toen ze die hadden, werd het probleem... ...pijnlijk duidelijk. Vanaf hoofdstuk 12... We hadden toen nog geen hoofdstukken hoor. Die hoofdstukken zijn pas ingedeeld in de 12e eeuw door Graaf Lengten. Maar goed, voor ons gemak. Vanaf hoofdstuk 12 van het boek Genesis. is er geen enkele bladzij in de Bijbel, geen één, waar Israël niet direct en of indirect op genoemd wordt. Het zij direct bij de naam Israël, het zij door plaatsnamen, het zij door riviernamen, het zij door symbolen die gebruikt werden bij de tempeldienst. Op elke bladzijde van de Bijbel, vanaf hoofdstuk 12 van het boek Genesis, wordt minimaal één keer verwezen naar Israël. Bij het lechem? Zegt dat wat? Nee? Bethlehem, bij het legem. Legem is brood, bij het is huis. Ja. Jeruzalem, de rivier de Jordaan, de Kandelaar, de olijfboom. Allemaal attributen, allemaal namen die op elke bladzijde van de Bijbel ergens een keer voorkomen. Nergens in de Bijbel wordt er gesproken over het Kapitool. ...over het Colosseum in Rome. Nergens in de Bijbel wordt er gesproken over Lutetia. Het latere Parijs. Geen woord over Amsterdam. Geen woord over Berea Apeldoorn. En nergens in de Bijbel wordt er gesproken over Rome... ...in de zin van een geestelijk centrum... ...voor de gelovigen in Messias. Het was allemaal zo simpel en zo duidelijk. Het stond allemaal in een context... Het stond allemaal in een historie. Het stond allemaal in een cultuur. En al die dingen waren stuk voor stuk aanwijsbaar. Dus ze hadden een gigantisch probleem. De oplossing was vergeestelijking. Alles wat concreet was, alles wat echt was, alles wat tastbaar was, werd gemaakt tot een allegorie. En een van de allerduidelijkste voorbeelden hiervan is de Jordaan. En jullie weten dit allemaal. By riverbanks I stand to wait. Al die geweldige mooie Negro spirituals. In de Griekse heidense mythologie, waar ons woord mythe, hè, onwerkelijk, vandaan komt. Is het zo dat als iemand stierf, hij of zij als ze in het hiernaamals wilden komen, de doodsrivier over moesten. En dan stopte de Grieken een muntstuk in hun mond, waarmee ze de veerman konden betalen. En die bracht ze dan over de rivier Styx. En de kerk heeft deze zagen genomen. De heiligen hebben deze zagen genomen. Een volkomen heidens verhaal. ...en hebben dat van toepassing verklaard op de Jordaan. En de Jordaan werd daarmee een symbool van het oversteken, ik neem aan van oost naar west, van het uit de wereld naar de hemel gaan. Ik heb hoogst persoonlijk, hij ook, zij ook, ik weet niet of het tot ze doorgedrongen is, maar goed. In Frankrijk, in een kerk, een schilderij zien hangen van meneer Petrus in een boot met een aantal lijken... Met muntjes in hun mond, die hij over de Jordaan heen bracht naar de hemel. In een kerk! Het oversteken van de Jordaan vanuit het huidige Jordanië maakt een groot verschil. Je gaat het beloofde land binnen. Het land van melk en honing, maar... Komen vanuit Jordanië kom je vanuit de woestijn. In een woestijn. We zijn er zelf geweest. Zij gingen lekker eten in een Arabisch restaurantje. En ik had die vette rommel gezien en ik denk ik nee, ik heb geen zin. En ik heb bij de buiten een, een fruitboer, heb ik maar zo'n grote zak met zulke mandarijnen gekocht. En ik ging op een muurtje zitten. Mandarijn pellen. Schilletjes op mijn schoot netjes. En op een gegeven moment zo'n grote kamelenkop. Boem. Ik heb er een foto van. Suzy was zo tam, dat bij de volgende mandarijn deed ik de schil zo in mijn mond. En dan kwam die enorme, het zijn zukken kop hoor, echt waar. En dan kwam die enorme kop. Op, en haalde heel voorzichtig dat schilletje weg. Maar het was daar heet en benauwd en vies en als je dan die woestijn doortrekt nog steeds uitgaande van richting Jeruzalem, richting West dan kom je terecht in de wildernis van Judea en dat is die wildernis waar Yeshua 40 dagen en 40 nachten in heeft gezeten en de enige bron de enige bron in dat hele stuk vanaf de Jordaan tot aan Jeruzalem is Jericho dat is de enige bron Verder water is er niet. Tientallen prachtige nieuwe spirituals die er bestaan over het overgaan van de Jordaan naar de hemel. En nou denk ik absoluut zeker te weten dat vader, die ongeletterde zwarte slaven, dat absoluut niet zou kwalijk nemen. Absoluut niet. Maar de mensen die het ze hebben ingefluisterd. Ik ben bang dat er een heleboel, een heleboel gelovigen een grote rekening hebben openstaan. En dit is maar een voorbeeld. Ik zou een, hele, een heel verhaal kunnen vertellen over hoe de kerk het hemels Jeruzalem heeft verklaard. Werkelijk waar er bestaan zulke boeken over. Dat geloof je niet. En zo is de Bijbel uit zijn context gerukt... En is alles wat het tastbaar en concreet was, een allegorie geworden? De Bijbel is een geschiedenisboek. Een boek wat thuishoort in een historische setting. En om heel concreet te zijn, in een Joods-Israëlische omgeving. En niet in een Heiders-Hellenistisch-Griekse omgeving. En als je de Bijbel uit die settingen en uit die omgeving haalt, dan kun je er alle kanten mee op. Bijna alles met de Bijbel in de hand kun je goed praten. Laatst hebben wij nog met iemand gesproken. En die had een kennis, een professor in de ethiek. De professor was homoseksueel. En de beste man kon met de Bijbel in de hand, dichtgetimmerd, bewijzen dat zijn levenswijze Bijbels correct was. En dat kan als je de Bijbel uit zijn context haalt. En zelfs het Bijbels fysieke Israël werd een allegorie. En de kerk verklaarde zichzelf tot het nieuwe geestelijke Israël. En nu komt het. Dit werd door de kerkhervormers. Die zich afsplitsen van de Rooms-Katholieke Kerk. Calvin, Luther, Zwingli, Hersch. Klakkeloos overgenomen. En zelfs aangedikt door een zelfs heel sterk die zelfs ging verklaren dat zijn stroming het nieuwe Israël was. En zo werden de gelovigen in het algemeen, ik praat even helemaal in het algemeen, En dat geldt heel erg voor vandaag. Bij de neus genomen en in Disney World gezet. U bent een lichamelijk wezen. U bent een echte persoon. U hebt echte lichamelijke, psychische noden. U hebt echte pijnen. U hebt echte verlangen om te participeren in vaders werk... in de verlossing van de mensheid in Yeshua. En op het moment dat u de kerk binnenkomt... wordt alles vergeestelijkt. Uw noden en pijnen moet u maar in een koffertje stoppen... en aan de voeten van het kruis neerleggen. En verder loopt u in lalaland... Want die pijn blijft. Die nood blijft. Die wordt niet opgelost door een schietgebedje. Er zijn honderden gelovigen. die 40, 50, 60 jaar na hun bekering. in de problemen raken. door wat er in het verleden gebeurd is. Geloof nou maar in Yeshua en alles komt goed. De grootste duivelse leugen die er bestaat. Het is namelijk niet waar. Natuurlijk mag je je noden aan de voet van de Heer Jezus leggen. Natuurlijk mag je met alles wat je, wat je dwarsigt naar vader gaan. En op zijn tijd en op zijn wijze zal hij daar een oplossing aan geven. Maar het is echt niet zo dat je een kwartje in de automaat stopt en dat het antwoord eruit komt rollen. Dat is allegorie. Zo werkt het niet. U bent opgevoed, sorry dat ik het keihard zeg... U bent opgevoed met instant koffie. Met een instant evangelie. Er zit geen bodem in en het staat op zand. Dit klinkt keihard. Maar als u over Israël gaat nadenken, dan moet u dit weten. Want Israël is realiteit. Israël is geen Disneyland. Israël woont niet ergens in cyberspace. Israël is een reëel volk waar vader mee handelt. En ik heb het nog steeds niet over de staat Israël en ik heb het nog steeds niet over de joden. Ik heb het over Israël. En dat is heel iets anders. Oké, okay, de joden zijn vervloekt. Dus we laten alle oordelen van de Torah aan de, aan de joden. En alle zegeningen trekken we eruit. En die zijn voor ons. Dat is wat er werkelijk gebeurd is. En dit wordt vandaag aan de dag, geloof me of niet, nog steeds elke zondag van de kansels gepredikt. In 1903, het is nu 28, dus 105 jaar geleden, werd het allereerste Bijbelse handboek gepresenteerd. Gedrukt en gepresenteerd. Geschreven door de Duitse theoloog Adolf van Harnack. Een geweldige prestatie. Ik neem voor die man diep, diep, diep, diep mijn kip af. En daar moet een ontzettende studie aan vooraf gaan zijn. Het allereerste Bijbelse handboek. En bij de presentatie van dat geweldige werk... zei Adolf van Harnack... De Joden verwierpen Jezus... en daarom verwierp God de Joden en vervloekte hem. Om voor eeuwig op de aarde rond te wandelen, zonder thuisland en zonder hoop voor de toekomst. Letterlijk vertaald. Na al die studie, een bijbels handboek. Die man moet. Ik denk dat ik het een en ander van de Bijbel weet, maar die man moet hem uit zijn kop gekend hebben. En dan durf je zoiets nog te zeggen. Maar dit was en is nog steeds in hele grote groepen van de christelijke wereld de standaardpositie. De Joden verwierpen Yeshua en daarom verwierp God hen en gaf hun erfenis aan de kerk. De kerk nam de beloften die aan Israël gegeven zijn en verklaarde zich tot het geestelijk Israël. Nou, ik ga u een illusie ontnemen. Er bestaat geen cyberspace monster... geestelijk Israël. En geestelijk Israël... bestaat niet. Weet u hoe het werkelijk zit? Ergens... schiep God... de hemel en de aarde. En op die aarde... ik kan heel slecht tekenen... dus ik hou het maar even... in zijn tekeningetjes... op die aarde... stelde God... Adam. Hij heeft ook vingertjes. Zo. Oh nee, nee, wacht even. Er stond er nog één achter. Even. En deze twee mensen stonden met hun voeten. Ik zou bijna willen zeggen met hun platvoeten, maar ik weet niet of ze platvoeten hadden. Met hun platvoeten op de stof... ...waaruit ze gemaakt waren. Maar God schiep twee dingen. Hij schiep de... ...hemel... ...en de aarde. Symbolisch. Hemel... ...aarde. Adam en Eva... ...stonden met hun voeten... ...op de aarde. Waren fysieke wezens die als ze in een doorn grepen, als die er toen al waren, pijn hadden. Maar het grote verschil tussen Adam en Eva en wij nu... is dat ze met hun voeten met de aarde verbonden waren... maar hun geest was verbonden met de hemel. Dat is het grote verschil. Maar het bleven fysieke mensen. Toen kwam Eva met die appel aandragen... Van welke boom was dat? Van welke boom was hun verboden te eten? En de boom des levens dan? Dat was niet verboden. Begin je nu te begrijpen waarom ze als een haas uit dat paradijs weg moesten? Als ze daarna van die boom van het le van des levens hadden gegeten, wat dan? Hè? Dan was het kwaad nooit meer weg te bannen geweest. Maar goed. Door het eten van die appel... werd dat contract verbroken. Dat was de eerste opstand. De tweede opstand was... ten tijde van Noach. We zullen het zelf wel even klaren. En toen... Toen nam vader uit die volkeren die nog steeds met een platvoet op de aarde stonden, een man. Maar Abraham stond nog steeds met een platvoet op die aarde. Wat gebeurde er. Even die Bijbels dicht laten. Wat gebeurde er vlak voordat Abraham geroepen werd? Mensen, dit zijn essentiële dingen, die moet je weten. Vlak voordat Abraham geroepen werd, was er de eerste scheiding onder de mensheid. De toren van Babel. Nee, maar dit zijn essentiële dingen. Als ik dit een Jood vraag, dan zegt hij het gelijk. Toen werden de talen in de mensen gebracht. Er werd... Scheiding gemaakt. Waardoor? Door de opstand tegen vader. Scheiding werd gemaakt door de opstand tegen vader. Goed. Nee, ik zit nog niet vast. Ik kan hier nog schrijven. Ik zit vast aan, uh, aan hem. Ja? Toen. David zit daar. Salomo zit daar. De hele Reutemedeut zit daar. Toen op een gegeven moment kwam Yeshua. En die kwam iets heel bijzonders doen. Die kwam een nieuwe kerk stichten. Kerk stichten. Hij ging naar de synagoge. Hij hield zich aan de Bijbelse feesten. Hij las uit de Torah. Wat is daar nieuw? Maar goed. Hij is gekruist. Hij is opgestaan. En toen begon vader opnieuw. Hij nam uit het volk Israël. Nou, laat ik het niet moeilijk maken. 120 discipelen. Er uh, wordt een S tussen. Weet u dat na dit gebeuren het woord discipelen in de hele Bijbel niet meer voorkomt? Is u ooit opgevallen? Er wordt over 120 mensen gesproken die op die eerste pinkster daar bij elkaar waren. Ja? Maar daarna komt het woord discipelen niet meer voor. Wel het woord gemeente, ecclesia. Maar goed, vader nam dus uit Israël. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? Jarenlang helemaal niets. Tienduizenden Torah-getrouwen. Geloofde en diende Yeshua. Pas in handelingen 10. Pas in handelingen 10. Verbind is een naam aan, Bijbel zicht laten. Pas in Handelingen 10 wordt de eerste gelovige aan de volkeren bekeerd. Hij wordt niet bekeerd, hij wordt toegevoegd. Tientallen keer staat het in Handelingen. En vader voegde dagelijks toe. Er staat geen bekeringsgebed in de Bijbel. Echt niet. Vader voegde toe. Wat werd Abraham beloofd? Eentje maar. Kijk naar de zand aan uw voeten. Dat deed hij dus, dus keek hij naar beneden. En kijk naar de sterren aan de hemel. Dus keek hij omhoog. En hier heeft de kerk misbruik van gemaakt. Want dat is geestelijk! Nee, dat is hemels! En dat is heel wat anders dan geestelijk. Dit zijn de volkeren. Dit is het uitverkoorde volk. En nou is het zak liegen. Dit is het uitverkoorde volk. En dat is dat hemelse volk. Maar dat heeft niets met geestelijk te maken. Want we staan nog steeds met onze platvoeten op de aarde. Vader heeft uit de volkeren, na die splitsing in Babel, een man genomen om zijn heilsplan in stand te houden. Daarna heeft hij uit Israël mensen genomen om zijn helsplan in stand te houden. Toen dat eenmaal draaide, heeft hij toegevoegd vanuit de volkeren. Ik zeg nog niks. Ik zeg nog niks. Mensen wordt geleerd, u hoeft zich aan niets te houden wat aan Israël behoort. Neem dan gewoon de zegeningen en laat de geboden en de vloek voor de joden. 2000 jaar Christendom heeft geleerd, God heeft de joden verworpen. We kunnen nog één tekst lezen. En dan ga ik daarna de koffie over verder. Romeinen 11. Ik, eh, ik hoef hem niet op te zoeken, ik heb hem al. Romeinen 11. Ik vraag dan. God, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben... Immers een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham. Van de stam Juda. Ik heb het over mezelf. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt. In de geschiedenis van Elia. Als hij Israël. Bij de heer aanklaagt. Uw profeten hebben ze gedood. Uw altaren hebben ze onvergehaald. Ik ben alleen overgebleven. En zelfs mij staan ze naar het leven. En wat verantwoord krijgt hij dan? Ik heb mij zevenduizend man doen overblijven... die hun knie voor de baal niet hebben gebogen. En zo is er dan ook tegenwoordige tijd... een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is... dan is het niet meer uit te werken. Anders is de genade geen genade. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft dat verkregen en de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat, God gaf hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en doe hun rug voorgoed zich krommen. Heeft vader de joden verworpen? Volstrekt niet. Wie zijn dat We gaan zo verder. Jullie zijn... Wat wilt u geloven? De tradities van christelijke theologen? Of het geïnspireerde woord van vader? Als u zegt te willen geloven wat het woord van vader zegt, dan zal u denken over Israël, drastisch moeten veranderen. Ondanks het feit dat u niet meedoet aan het vervloeken van joden, ondanks het feit dat u elk jaar bloembollen en kaarten stuurt naar de staat Israël, uw denken over Israël zal drastisch moeten veranderen. God heeft zijn volk niet verstoten. Paulus zegt, ik ben een Israëliet. Tegenwoordige tijd. Hij heeft nooit gezegd, ik was een Israëliet en ik ben nu een christen. Maar dat is wat de kerk eeuwenlang heeft geleerd en nog leert. Je bent een christen of je bent een heiden. En als je als jood tot bekering komt, dan ben je geen jood meer, maar dan ben je een christen. En dan moet je alles wat je met je jood zijn te maken heeft afleggen. En als je ook maar één koosje oude gurken eet, dan zie ik op het hellende vlak. Ik heb een vraag. Als ik varkensvlees eet, word ik dan een meer geestelijk mens? Als er iemand een jaar zegt, dan moet hij nu voor mij de allergrootste carbonade gaan halen, en dan verreed ik hem nu op. Ja, toch? Dat zijn niet Ik ben, en ik niet ik was een Jood. En als ik de leer van de kerk zou volgen en mij morgen tot boeddhisme zou bekeren. Moet ik gelijk schrijven oogjes aan laten meten. Wel dan word ik een Chinees, toch? Een bakker die tot bekering komt, wordt er geen groenteboer. Er is een jood, check it, er is een jood voor mij gestorven. Er is een jood voor mij drie dagen en drie nachten een spelonk ingegaan. Er is een jood voor mij naar de hemel gevaren. En er is een jood gezeten aan de rechterhand van vader. Een Israëliet. Hebben jullie het wel eens hardop achter elkaar gezegd? Vader heeft zijn volk niet verstoten. Er is iets heel anders aan de hand. De kerk heeft iets niet willen aanvaarden wat er anders de haat en de woede van Rome op de hals had gehaald. Zowel het wereldse Rome als het zogenaamde geestelijke Rome. En helaas, de protestantse kerken zijn daarbij gebleven. Ondanks de reformatie. De kerk is in, pla of de kerk is in plaats van Israël gekomen. Welke kerk? Hoeveel zijn er waar ik uit moet kiezen dan? Israël was en Israël is en Israël blijft het uitverkoren volk. Maar al ben je uitverkoren, je kunt je doel volledig missen. Uitverkiezing heeft niets te maken met redding. Israël was uitverkoren om het licht der wereld te zijn. ...om de priesters te zijn voor de volkeren. En van de miljoenen zijn er maar twee het beloofde land binnengekomen. Jozua en Caleb. De rest is gebleven in de woestijn. Ondanks het feit dat ze uitverkoren waren. Maar als je gered bent... ...in je bekering... ...dan ben je wel uitverkoren tot een taak... Die uitverkiezing heeft niets te maken met redding. In Psalm 95 staat: 2 toe, vers 6. Laten wij ons neerwerpen en ons buigen. Knielen voor de Evige, onze Maker. Want hij is onze koning. En wij zijn het volk dat hij wijt. De schapen zijn er hand. Och of gij heden naar zijn stem hoort. Verhard uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn toen uw vader in mij verzochte, mij op de proef stelde en schoon zij mijn werk hadden gezien. Veertig jaar heb ik me geërgerd aan dat geslacht. En ik zei het is een volk, dwalende van hart, en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn troon, tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Ondanks dat ze uitverkoren waren. Uitverkiezing heeft te maken met een taak, niet met een beloning. Je redding heeft te maken met je relatie tot de vader. En vanuit je redding ben je uitverkoren voor een taak. Ik, ik moet een beetje snel gaan, want anders kom ik in tijdnood. In Amos 3, in vers 2 staat... U alleen heb ik gekend uit de geslachten van het aardrijk. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken... Het christendom is nog steeds de kleinste religie, de grootste minderheid in de wereld. Maar geen land en geen volk heeft 2000 jaar lang door die kleinste minderheid zoveel te lijden gehad en zo'n hoge prijs moeten betalen als de joden. Iedereen wil eenheid, maar niemand wil zijn theologie opgeven. Iedereen wil groei, opwekking. Maar niemand wil zijn ogen open doen voor de werkelijkheid. En die werkelijkheid is Israël. God heeft zijn volk niet verstoten. Integendeel. Dat wat de kerk eeuwenlang geleerd heeft en vandaag aan de dag nog leert en in de evangelische gemeentes ook nog steeds leert, is een duivelse leugen. En het grote probleem is dat de meeste christenen niet weten waar ze thuis horen. Ze hebben geen huis en ze hebben geen fundament. Augustinus leerde dat de joden vergeten moesten worden. Dat Israël geen, niet belangrijk meer was. Hij leerde dat God verhuisd was van Jeruzalem naar Rome. Maar God is niet verhuisd. En als Yeshua terugkomt, komt hij niet, niet terug op het kapitaal. En komt hij niet terug op de Spaanse trappen. Maar komt hij terug op de Olijfberg. En die ligt nog steeds in Oost-Jeruzalem. Paulus zegt niet, ik was een Jood. Paulus zegt, ik ben een Jood, een Israëliet. Uit de stam van Benjamin. Maar waarom koos vader Israël? In Jesaja staat 42,6: Ik, de Eeuwige, heb u geroepen, in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natieën. om blinden de ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Ik ben de Eeuwige en dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan gesneden beelden. Aan wie zal hij zijn eer geven? Aan niemand anders dan aan Israël. Aan Abraham gaf hij drie beloften: een land, een zaad, nakomelingschap. En een zegen. En die zegen, dat staat er heel duidelijk bij in Genesis 12, is voor alle geslachten van de aarde. En vader koos Abraham voor eeuwig en altijd. En die belofte, die drievoudige belofte, komt in, alleen in dat stukje Genesis, maar liefst twintig keer voor. En de kerk heeft zich de belofte van het zaad toegeëigend. En de kerk heeft zich de belofte van de zegen toegeëigend. Maar de belofte van het land wilden ze niet. Israël is niet meer belangrijk sinds het Nieuwe Testament. Nieuwe verbond, Israël afgedaan. Als we even kijken naar de grenzen van 1967. Dus het Israël wat door de Verenigde Naties in 1948 is toegewezen aan het volk. Weet u hoeveel procent van dat deel van het land... Eigendom is van de rooms-katholieke kerk. Maar liefst 15%. Nou, als het land niet belangrijk is, laat ze het dan teruggeven, alsjeblieft. Ja toch? Is ja. ja. Maar land, zaad en zegen horen bij elkaar. Dat is een package deal. Vader liet Abraham het land zien, toen hij het beloofde. Als je wilt weten of vader werkelijk bestaat, kijk dan naar Israël. Maar de taak van Israël is niet af. Als het zo is dat hij zijn volk niet verworpen heeft. En als hij Israël geroepen heeft tot een taak. Dan is er iets anders aan de hand. Dan is die taak niet af. En vader houdt Israël een leven. Totdat de Messias komt. Maar wie is Israël? Je zou bijna fluisteren. Wie is Israël? Want gij zijt een volk dat de Heer uw God heilig is. U heeft de Heer uw God uit alle volkeren op de aardbodem uitverkoren om zijn volk te zijn. Niet omdat Gij talrijker waart dan enig voor ander volk. Uh, heeft de Heer zich aan u voorbehouden en uitverkoren. Vele heer zijt gij het kleinste der volkeren. Maar omdat de Heer u lief gehad heeft en de eed hield die hij uw vader gezworen had, heeft hij u met sterke hand uitgeleid en u verlost uit het duist en het diensthuis uit de macht van de farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt weten dat hij uw God de enige is. De trouwe God die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in duizend geslachten. Deuteronomium 7 vers 6. Vader koos de joden, koos Israël, om een licht te zijn voor de volkeren. En ze hebben een verschrikkelijke hoge prijs betaald, omdat ze het uitverkoren volk zijn. En als je nou zondag naar de kerk gaat, of naar de gemeente, of weet ik hoe je het wil noemen, besef dan dat je gaat om een jood te aanbidden. We kunnen Yeshua niet ontjoodsen. Hij blijft een jood, net als Paulus. Hij leefde met de wet. Niet onder de wet, maar met de Torah. Hij stortte zijn bloed. En dat kun je nooit en te nimmer ontkennen. En als je naar het kruis kijkt, kijk je naar de koning der joden. Yeshua Hanatoret Bemelech Hayudim. Jezus van Nazareth, de koning der Joden. En elke keer als je die Bijbel opent, tenzij je alles na Genesis 11 weggooit. Elke keer als je die Bijbel opent, heb je een relatie met Israël. Het kan niet anders. Bent u geënt op of Calvijn? Nee. U bent geënt op, Israël. Bedenkt daarom dat gij, Ellen Bijlo, die vroeger een heiden waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die het werk van mensenhandel aan het vlees is, dat gij te dientijden zonder verlossing waard, uitgesloten van het burgerrecht Israëls. En vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in de gezalte Yeshua, zei, ja, ben jij, die eertijds ver afwaart, dichtbij gekomen. Door het bloed. Want hij is onze vrede die de twee. Kijk goed. Die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte en de vijandschappen heeft weggebroken. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Welke wet heeft hij buiten werking gesteld? Gij die destijds doodwaart. Die wet heeft hij buiten werking gesteld. en de twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Die wet heeft hij gebroken. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan jullie, die verafwaard, en vrede aan hen die dichtbij waren, want door hem hebben we beide in de geest Toegang tot de Vader. En dat is exact wat er hier gebeurd is. Die contact met de hemel is hersteld. Er is niets geestelijks. Het is hemels. En je mag geestelijk denken. Maar je blijft een fysiek mens. Het nieuwe verbond. Oh nee, eerst nog even dit. Er zijn geen heidenen in de kerk. Als het goed is. Jullie waren heidenen. Maar nu zijn jullie medeburgers geworden. Medeburgers van Israël. Want vader heeft maar één uitverkoren volk. Meer bestaan er niet. Vader heeft maar één bruid. Hij is geen bigamist. En die bruid is Israël. Het nieuwe verbond is gesloten met Israël. He, zie de dagen komen luidt het woorden zeer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Jeremia 31. En nou de bom, de grote bom. Yeshua zegt zelf, ik ben niet gekomen voor de heidenen. En dit is een nadenker. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël. Matthäus 15 vers 24. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van Israël. Dat is hard. En dan na zijn opstanding zegt hij tegen zijn discipelen in Matthäus 28. Ga dan heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen. En doopt hen. Gaat heen in de gehele wereld. En verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. Aan de ganse schepping. Betekent ook aan de natuur en aan het dierenrijk. Lieve mensen, waar zijn we mee bezig? In de hele Bijbel staat geen bekeringsgebed. In de hele Bijbel staat geen zondaarsgebed. In de hele Bijbel staat geen doopformule. <lacht> Jullie kennen de naam, Jozef Shulam. En eh, begint langzaam maar zeker een vriend te worden. Weet je wat Jozef zegt? Ik wou dat er een bekeringsgebed in die Bijbel stond. In plaats van, bekeert u en laat u dopen. Dat scheelde me 100 liter benzine in de week. En ja, dat zegt hij. Want elke keer als er iemand tot bekering komt, dan pakt hij hem in zijn kraag, laat hij hem in de auto en dan moet hij naar Tel Aviv. Of naar Tiberias. Want in Jeruzalem heeft hij geen mogelijkheden om te dopen. Daar wordt helemaal niet moeilijk over gedaan. En laatst was er in de gemeente een akkefietje. In de gemeente van Jozef. En ik ga er niet over uitweiden. Toen het akkefietje achter de rug was en de persoon in kwestie zich weer had omgekeerd, zei hij tegen Jozef, Jozef, ik wil me laten dopen. Ja, yes, prima, in de auto, hup, naar Tel Aviv. Doop heeft niets te maken met een sacrament, dat hebben wij ervan gemaakt. Bekeert u en laat u dopen. Die jongens die dat te horen kregen op die eerste kwamen potje kwamen potjandoppie net uit het mikwe. Waren nog nat. De haren waren nog niet eens droog. Doopvond. Hun haren waren nog niet eens droog. En vader heeft ook nooit tegen iemand gezegd dat hij lid moest worden van een kerk. Hij voegde toe. Hij voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Hij voegde toe aan zijn kerk. En er was maar één kerk. Neem bijvoorbeeld de strijd tussen de protestanten en de Rooms-Katholieken in Ierland. Ze noemen zich allebei christen. Maar wat een getuigenis is dat voor joden en voor de islam. Het is tegen Gods wil om de kerk te verdelen. Het is tegen zijn wil om elkaar te bevechten. En er zijn zo verschrikkelijk veel tegenover elkaar staande theologieën. Maar 99% van alle theologie is eigen opinie. Hij Heeft met de Bijbel niets te maken. De Bijbel is simpel. In de Bijbel staan geen mysteries. Er staat maar één mysterie in de Bijbel. Tenminste, dat mag ik van mijn vrouw niet zeggen, maar ik zeg het lekker toch. In mijn Bijbel staat maar één mysterie. Dat mijn Bijbel mag ik niet zeggen. In mijn Bijbel staat maar één mysterie. Voor mij is het een absoluut mysterie dat de heilige, almachtige schepper van hemel en aarde... zich voorover heeft gebogen en zichzelf heeft gegeven... en alles heeft gedaan om het contact met zijn schepsel te herstellen. Dat is voor mij een mysterie. Maar verder staat er in de Bijbel geen enkel mysterie. De Bijbel is klaar en duidelijk. Want, broeders, opdat je niet eigenwijs houdt zijn... wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis... Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid de heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat: de Verlosser zal uit Zion komen. Hij zal de goddeloosheden van Israël afwenden. En hier wordt gesproken over twee Israëls, Om het duidelijk te maken. Hier wordt gesproken over dit Israël, het hemelsdenkende Israël en het aards denkende Israël. In Israël zeggen ze, wij zijn niet bang voor mensen. Ik heb het nu over de Messias, blijde de joden. Wij zijn niet bang voor mensen, maar wij zijn bang voor God. Want als wij zouden stoppen met ons werk als Messias beleidende gelovigen, dan zou God ons straffen. En daarom gaan we door met het evangelie te prediken. We willen de joden de kennis brengen over hun Messias en niet de Messias van de kerk. Zij zijn, naar het evangelie, vijanden om u en veel. Romeinen 11, 28. Maar na de verkiezing zijn ze de geliefde om der vaderen wil. Ze zijn nog steeds. Gods. Uitverkoren volk. Gelovig of niet-gelovig. Ik ben nog steeds een zaak aan het bouwen. En daar gaan we de volgende keer over verder. Dan gaan we het hebben over de kerk. Maar ik wil dat jullie. Nee, dat mag ik niet zeggen zo. Ik zou heel graag willen. Dat jullie eens na gaan denken. En dat jullie eens heel goed na gaan denken. Over deze tekst. En ik zag een ander teken in de hemel: groot en wonderbaar. Zeven engelen die de, laatste, de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap van vader volleindigd. En ik zag iets als een zee van glas, met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee, met de situs van de eeuwige. En zij zongen opwekking 3,22... Ik weet, ik, ik weet niet welk lied dat is hoor. Opwringing 322. En zij zongen het lied van Mozes. Openbaring 15. En het lied van het lam. Maar wat kwam er eerst? Er was een gezin. Er was een gezin. Nee, laat ik eerst even dit zeggen. Als je nadenkt over deze tekst... ...denk er dan eens over na dat het lied van Mozes de kern is van de Torah. En je kunt nooit het lied van Mozes zingen als je met de Torah gebroken hebt... Um, er was een gezin. Ze leefden in Bethlehem. En er brak hongersnood uit. En de man van het gezin nam zijn vrouw en zijn twee zonen... ...en vluchtte voor de hongersnood naar Moab. Moab, de vijand. Geestelijk en lichamelijk van Israël. fijn, de twee jongens zagen daar twee mooie meiden... En ze trouwden. En vader overleed. Hij was de doodsrivier overgestoken. Alleen de verkeerde kant op. Ook de beide jongens overleden. En daar zat moeder met haar twee schoondochters. En op een gegeven moment besluit ze... ik ga terug naar Bethlehem. Ik ga terug naar mijn land... En de beide meiden gaan met haar mee. En waar het precies gebeurd is weten we niet. Maar waarschijnlijk vlak voor de Jordaan. Zegt ze tegen haar schoondochters. Meisjes, ik heb jullie niets meer te bieden. Ik kan geen zonen meer baren. Dus jullie hebben geen man meer. Ga maar terug. En dan gaat de een terug. Huilend, wenend. En dan doet de ander een statement. Het is niet zomaar een uitspraak. Het is niet zomaar een getuigenis. Die andere doet een statement, waar ik in de hele christelijke kerk nog nooit iets over gehoord heb. Maar het is niet een uitspraak. Het is niet een getuigenis. Het is een statement die ze hadden moeten bijtelen op het fundament van de Verenigde Naties. Nee Naomi, ik ga niet terug. Jouw volk is mijn volk. En jouw God is mijn God. Lieve mensen, zonder een relatie met Israël is het aanbidden van de God van Abraham, Isaac en Jacob onmogelijk. En dit zeg ik niet, want ik heb de Bijbel niet geschreven. Maar jullie zijn 2000 jaar bij je neus rondgevoerd. Zonder een relatie met Israël. Zonder... te beseffen wat dit betekent, kun je de God van Israël, van Abraham, Isaac en Israël, Jacob kreeg die andere naam, hè? niet aanbieden. Of je tienduizend keer tot bekering gekomen bent, of nog nooit. Alles draait om je relatie die Vader je wil geven met zijn Uitverkoren volk. En moet je nu Israël gaan knuffelen? Moet je nu bloembollen gaan sturen? Moet je nu kaarten gaan sturen? Moet je nu, weet ik wat? Mensen, help ze alsjeblieft. He, kijk maar eens in het, in het Tweede Testament hoe Paulus tegen de gelovigen van in, onder de heiden onder de volkeren zegt van... Jongens, jullie hebben het van hen gekregen. Dus je mag ook best wat terug doen. Maar doe het alsjeblieft op een goede manier. Ga geen bloembollen sturen, want daar hebben ze geen fluit aan. Ga geen kaarten sturen, het kost alleen maar geld. En weet waar je je geld aan geeft. Want het merendeel komt bij de orthodoxie terecht. Niet dat ik het erg vind op zich. Want ook de orthodoxen doen goede dingen. Hè, vorige week zijn er tijdens die, kou, uh, die tweede kouperiode weer vijf kinderen overleden. In Jeruzalem straatkinderen. Maar ook de orthodoxen vangen ze op. Het is niet alleen Jozef Shulam die daar een soepkeuken heeft met, met vorige week 380 mensen per dag. Terwijl hij maar capaciteit heeft voor 210. Hè? Het zijn niet alleen de mensen van Tents of Mercy in Kiryat Jam die zo hard werken. Het zijn niet alleen Avi en, en Levi Mesrachi in Tel Aviv. Er zijn er zoveel. En ook de orthodoxen doen goed werk. Maar alsjeblieft, denk aan die kleine groep Messias joden. ...die het moeilijk hebben, die vervolgd worden en die toch willen blijven getuigen omdat ze tussen aanhalingstekens bang zijn voor God. Want het is hun opdracht. En ik kan jullie verzekeren dat Jozef Shulam, die vlakbij Jeruzalem woont, 12 km, nee, 6 kilometer ten zuiden van Jeruzalem, ten, richting, nee, ten zuidwesten van Jeruzalem, richting Tel Aviv... 14 jaar geleden weer een brandbom in, in zijn keuken heeft gehad in zijn privéhuis. En het is echt niet makkelijk om daar te komen hoor. Ik ben er geweest. Ze worden echt vervolgd. En het gaat er niet alleen om dat, dat, dat, je, voor ze, dat, dat je ze financieel steunt of, of een bezoekje brengt. Nog veel belangrijker is: vereenzelvig je met de bruid van vader. En ik weet dat er sommigen zijn die denken van, ja, maar daar heb ik het juist wel moeilijk mee. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want dan gaan we het hebben over de kerk. We hebben het nu gehad over wie, is, wie wat is God en wie, wat is Israël. Maar wie, wat is de kerk, is ook een vraag. En nogmaals, ik ben een zaak aan het bouwen. Voor jullie.